Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het delen van foto's of filmpjes van ongelukken moet worden bestraft. Het staat in een plan van GroenLinks, PvdA en het CDA. Het gaat dan bijvoorbeeld om beelden van slachtoffers van verkeersongelukken... of mensen die op straat onwel zijn geworden. Dus Het is een strafbaar stelling van het plaatsen op internet... van beelden van mensen die eigenlijk hulp behoeven... en dan geconfronteerd worden met een privacy schending... Waardoor zelfs nabestaanden af en toe via internet te horen krijgen dat hun dierbare is overleden. De partijen vinden dat mensen die de beelden delen een boete van 21.000 euro of zelfs een zelfstraf moeten kunnen krijgen. Vanaf vandaag controleert het UWV of bedrijven die coronasteun hebben gekregen daar wel echt recht op hadden. Het gaat om de NOW-regeling. Aan het begin van de crisis voegen 139.000 bedrijven subsidie aan om de lonen van werknemers door te betalen. TV-programma 1Vandaag heeft asbest gevonden in foundation van de Hema en een blush palette van de Douglas. Dat mag niet volgens de wet, want er is een kleine kans dat je er ziek van wordt. Hema en Douglas zeggen dat zij de make-up ook hebben gecheckt en helemaal geen asbest hebben gevonden. Daarom laten ze de make-up toch in de winkels liggen. En een bijzondere vondst in een aardappelveld in Steenwijkerwold in Overijssel. Daar vond Aida met haar metaaldetector een ruim 60 jaar oude gouden ring. Ze maakte hem schoon en ontdekte dat er een naam en datum in stond. Ja, toen dacht ik van, nu wil ik gewoon weten van... Wat? Want ja, wij zijn toch mensen die heel graag willen dat dit terugkomt naar de eigenaar. En via een boer kwam ze erachter wie die eigenaar was. Marietje, zij verloor haar verlovingsring in de jaren 50 toen ze in het weiland aan het werk was. Aida kon de ring niet meer aan haarzelf teruggeven omdat Marietje vorige maand overleed. Haar dochter heeft de ring nu gekregen en is er hartstikke blij mee. Kijk <lacht> eens, alsjeblieft. Dank je wel. Heel bijzonder. Dank je wel. Juist omdat mijn moeder net overleden is, dan denk ik, wat is dit? Is het meer tussen hemel en aarde Hoe zit dat? Ik vind dat wel heel bijzonder. Het weer. Het is nu nog nat, maar vanmiddag komt er ook wat zon. En het is zo'n 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 uur al iets van Magical Mystery Morning gedraaid van The Cats. Maar dit is dus de cover van een andere Hollandse band. Daar heb ik zelfs nog enige bemoeienis mee gehad. In 2010 hebben ze op een gegeven moment gemeld Deze band, Alaska genaamd. Want wij zijn Alaska, wij hebben iets te melden en wij willen graag dat jullie muziek draaien. En dat hebben ze dus ook. En daarna is Frank Bond van Alaska op een gegeven moment in Ilpadam verzeild geraakt. En omdat ik dus als een van de eersten heb gedraaid, zei, dus, zei Frank van... nou, als het album klaar is, dan krijg jij van mij het eerste album. Dus uh, geschieden. Maar daarvoor had hij uh, in Ilpendam een uh, ontmoeting... in een boekenzaak met uh, Leo Blokhuis. Nou, afijn, je kent het wel. Het verhaal is uh, verder geschiedenis. Want uh, daar heeft de uh, Bond ook uh, even iets aan merchandising uh, gedaan... door te zeggen van... hé, hey, uh, Leo, ga jij eens even dit uh, allemaal even afluisteren. En die schreef er een wereldsocentie over. En vervolgens uh, zaten ze dus in de wereld eruit door. En uh, nou ja, de rest is uh, historie, uh, om het uh, zo te zeggen. En wij als... Lokale omroep, die 30 jaar lang al in uh, met de poten in de klei staan waren, dus uh, daar als eerste bij. Koordraaier, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Goedemorgen, ja. ja want, uh, ik wil je even corrigeren. Het is niet in de klei, maar in het zand. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Zoiets, ja. Ja, nee. Uh, vanmorgen ging het even verkeerd. Ik kom hier om uh, even half tien uh, kom ik aanzetten. Want die denken hey, ruim van tevoren. Uh, uh. Dus ik uh, ruk het uh, kastje uh, hier open waar de sleuteltje in zit. Geen sleutel! Maar die zit toch in mijn broekzak? Ja, want, wat uh, is het geval, mensen? Voor de mensen thuis, uh, hoe dat uh, gegaan is. Uh, er is uh, uh, op de achtergrond... Uh, loopt er een nieuw... software systeem. En daar moeten uh, een aantal... Uh, Prutsers, zoals ik, die moeten daar een aantal uitleggen over krijgen... van hoe dat werkt. En uh, gisteren ben ik nog niet geweest... want ik uh, hou er toch een beetje in met die anderhalve meter... en uh, noem maar op. Maar jij ik wel. Ben, ik jij ben wel. er wel geweest. Jij wel, jij wel. Uh, maar ik, bij mij komt het nog. Ik uh, maak me daar niet zo druk over. En het schijnt heel makkelijk te zijn. Dus het, ja. uh, nou, Maar het is nog anders. Uh, ja. het, het was namelijk zo dat... Uh, uh, de programmaleider, Leon, die had mij uh, een mail gestuurd. En het was om half acht dat we hier zouden moesten zijn. Ja. Maar ik had met Martijn even lopen appen. Ja. En die zei dat het half zeven was. Nog iets eerder. En, dus ja, dat was het laatste wat ik gekregen had. Dus ik dacht, nou, het is dan gecorrigeerd die tijd. Dus ik kom dan netjes hier om half zeven. Helemaal niemand. Dus ik had het kastje opengemaakt. Ja. En die had die sleutel in mijn zak gestopt. Maar ik ben niet als laatste weggegaan... omdat Leon gisteren dus de raadsvergadering deed. Ja. En, en Leon ik de deur sleutel, en Leon heeft een sleutel. En uh, dan kom ik hier uh, doodgemoedereerd aan om half tien. En je ziet, hij geen Dus geen uitzending ook, uh, als het even mee zit. Maar Leon, met een uh, snelle sapel onder zijn uh, komt is hier uh, naartoe gereden, uh, deur overgemaakt. En wie kwam er later ook uh, binnen zitten? Op tijd. Op tijd. <laughs> dat en wie wel. had jou een app ja Wie had jou een app nee. Als jij natuurlijk van jouw huis komt... dan kom jij door de Kosterhorenstraat waar ik dan woon. Dus ja, ja, van ja. Nou, in het geval dat jij daar langskomt... kan je bij mij even de sleutel ophalen. Dat is niet gebeurd. Maar uh, je was je appje niet. <laughs> nee. Dus ging ja, het allemaal mis. Ja, ja dat, dat, dat ging allemaal, uh, ging allemaal mis. Ja, bovendien, uh, Facebook zit niet meer uh, standaard op mijn uh, mobiele telefoon. Dus, uh, ja, dat is niet <laughs> mijn probleem. <laughs> Ja, dat, <laughs> dat krijgen we nou. Ja, lekker dan, lekker dan. Hey, uh, goed, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik ben niet uh, gelukkig uh, vandaag alleen. Nou, godzijdank hebben we daar het ook nog even over. Uh, dit is uh, een van die singles die, we, die Walter en ik uh, veelvuldig uh, draaien. Verlijnen met Alleen.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 Let you. over geweest, uh, over dit uh, nummer Penny Lane. Uh, daarvoor hoorden we trouwens uh, uh, Velinum met alleen. Uh, Penny Lane, uh, daar is uh, afgelopen zomer nog het een en ander over uh, te doen geweest. Uh, want er waren er natuurlijk een aantal van die sujetten bezig geweest. Die hadden de, de, de straatnaambordjes van Penny Lane waar uh, de vier Beatles uh, hun handtekeningen hadden gezet. Die hadden ze helemaal beklad. Nou, dat was van mij aanleiding. Want dit soort figuren die hadden op een gegeven moment bedacht van ja, dat heeft met de slavernij te maken. Dus alles wat met die slavernij te maken had, dat moet weg. En dat, dat, ja, dat gaat op mij een beetje te ver. Als je aan cultureel erfgoed gaat zitten komen, dan, dan kom je ook aan mij. Want Penny Lane is gewoon een liedje. En daar hebben de Beatles daar gewoon een herinnering aan. Zo zit zo simpel ligt het. En uh, Cor, jij uh, had er iets ook over gevonden, geloof ik. Desigens. Ja, want uh, de demonstranten van Black Lives Matter... die vonden namelijk dat de straat vernoemd was naar een James Penny. En dat was ja, een slavenhondelaar uit Dat klopt uit wel, dat klopt eeuw. wel hoor. Dus dat, dat is ja. niet zo'n uh, zo drama. Maar uh, waar het eigenlijk uh, meer over gaat... Uh, je moet het uh, kijken in het licht van die tijdsperiode. Dat zijn de woorden niet van mij, maar van mijn oudste zus. En die heeft er... Tenslotte ook een deel van haar leven doorgebracht in de buurt van Liverpool. Dus die is redelijk bekend met de, de stadshistorie al daar. Ja, want er is ook nog een amateurhistoricus, Enge Huntley. En die ja. heeft onderzoek gedaan. En dat blijkt dan uit het onderzoek dat Penny Lane... al lang voor de geboorte van die James Penny bestond. Ja. En dat ja. heeft hij gedaan door oude stadskaarten te bestuderen. En de straat uh, van, de, van, van Penny Lane, dat was dat je één penny moest betalen... als je door die straat wilde. Dat, dat, dat klopt, ja. Een soort uh, tolweg was en dat. dat. Dat was ook uh, het verhaal van de burgemeester van Liverpool. Die zei dat eigenlijk ja. ook al. Dus uh, Het is uh, best een, een dingetje geweest uh, wat, wat er gaat. Ja, ja. Nou, en dan hebben we ook nog het International Slavery Museum in Liverpool. Nou, die heeft inmiddels ook erkend dat er geen bewijs is... dat de straatnaam is vernoemd naar die meneer Penny. Ja. Dus dat is uh, al een gelul. Uh, daar komt het in het kort eigenlijk wel op neer uh, over dit, uh, dit hele verhaal. Het, het was een gedoetje uh, geweest, maar uh, ja, uh, wat de, mijn oudste zus ook nog daarover zei... toen ik dat op een gegeven moment op het uh, welbekende Facebook uh, plaatste... toen uh, zei ze op een gegeven moment ja, uh, maar als je op een gegeven moment ook uh, beelden gaat ophalen... En, en noem maar op, dan, uh, dan ben je ook je geschiedenis en je historie aan het uh, weggooien. Uh, dat, uh, dat is in Australië waar zij woont is dat natuurlijk ook uh, aan de gang, wat, wat dat gaat. Hè? Daar, daar speelt die discussie ook. Uh, alleen, uh, je moet natuurlijk uh, de, historie, uh, dat is, uh, de historie... hoe pijnlijk die ook is, moet je kunnen vertellen wat er is gebeurd. Uh, dat, uh, dat is uh, naar mijn idee eigenlijk uh, de gedachte erachter. Dus je moet er gewoon met je handen van afblijven. Punt uit. Ja, helemaal bij eens. Goed, dan zijn we hier opinierend uh, een beetje bezig geweest, uh, uh, dit gedeelte. Poorerend, <laughs> opinierend. Opinierend, ja, ja meningverkondigend uh, is het uh, zo. Um, zo dadelijk uh, krijg ik uh, Boskamp aan de telefoon, uh, maar dan moet ik even iets uh, doen, waardoor ik uh, even, dat, uh, ja, ik moet, dat is een beetje een technisch verhaal. Want ik heb nu de schuif van de computer en het moet via de, via de computer, moet ik uh, daar iets uh, doen. Uh, krijg ik nu een bericht uh, dat ik, uh, ik Maureen Bal kan bellen? Ja, zie je. Die ga ik dus gewoon nu meteen bellen, want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Om moet wel in de microfoon blijven praten. Ja, dat is wel de bedoeling dat ik ook meteen in de microfoon. Uh, kijk, want uh, uh, heb ik uh, Maureen Bal aan de telefoon? Ja, oh, goedemorgen. Ik uh, ga je er even op uh, prikken, Maureen. Uh, want uh, dat... dat zijn van die momenten jongens, dat, uh, dan, uh, dan krijg je op een gegeven moment een voicemail. Leckie, leckie, leckie. Lekker is dat. Uh. Maar goed, we hebben Maureen eindelijk aan de telefoon. Uh, de voorzitter van, uh, van deze omroep, die al 30 jaar bestaat, en als het uh, aan de gemeenteraad verantwoord is, komen daar dus nog vijf jaar bij. Zeg het goed, uh, Maureen? Nou, uh, vijf jaar uh, of uh, nog dertig. <lacht> ja. Ja. Ik ben wel eens, die 30, dat vind ik wel een goed idee. Ja. Ja. Uh, of wij dat meemaken uh, uh, is vers twee natuurlijk dan. Of wij dat gaan meemaken? Ja, dat bedoel ik, want uh, ik bedoel, ik, uh, word, uh, over een week word nee, ik 54. Oh, wij zijn jonge goden, ja. Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Even over uh, wat er gisteravond is uh, gebeurd, want uh, jij moest daar ook uh, wat uh, vertellen over uh, onze omroep. Uh, wat, uh, wat mij opviel was op een gegeven moment dat uh, Wessel van Opstal... dat is uh, de programmaleider, geloof ik, bij Haarlem 105... die had iets uh, over, uh, ja, uh, van, uh, over samenwerken. En uh, Haarlem 105 had daar al de uitnodigingen uh, van gestuurd. En ze kregen nul op het rekest uh, van ons. Maar jij zegt iets heel anders. Uh, ja, um, uh, nu wil je dat ik nog een keer zeg wat ik gisteravond... Yeah. Ja, Bijvoorbeeld. Ja. Ja. dat vinden wij wel fijn. Dat dat even ja. nog een keer uitgelegd wordt, hoe dat zit. Ja. Nou, ik, um, ik, zal, ik zal het uh, proberen beknopt nog een keertje te zeggen. Kijk, um, een zendmachtiging is iets wat per vijf jaar wordt verleend. En wij zijn toevallig dit jaar aan de beurt. Mm. Um, daarnaast heb je landelijke bewegingen over samenwerking van ja. omroepen in de regio. Ja. En dat is ingegeven door uh, heel veel redenen, maar ook een financiële, laten we eerlijk zijn. Ze zijn subsidie uh, gedreven en uh, dat geldt voor alle lokale omroepen. En het ministerie wil graag dat een nieuwsvoorziening wat meer geclusterd kan worden aangeboden. En als je het wat geclusterd aanbiedt, is het idee: kan het ook wat goedkoper zijn? Dat is de grotere gedachte die erachter zit. Mm -hmm. ha Haarlem um, 105, het radiostation. Die weet dat wij een nieuwe uh, zendmachtiging nodig hebben. En die heeft gedacht, ja die kun je aan ZFM verstrekken. Maar uh, je kunt hem ook aan uh, Haarlem verstrekken. En dan gaan wij in Zandvoort wel het uh, nieuws maken. En andere dingen uh, mm. uitzenden. Nou, uh, wat gisteren werd gezegd. Kijk, gisteren moest je... Mo mo mo beetje in de juiste hoek plaatsen. Natuurlijk, Wessel van Opstal en ik zitten gewoon allebei een wedstrijd te spelen. En uh, natuurlijk je hoopt hem allebei te winnen met je beste argumenten. Dus in zover uh, alle begrip voor wat Wessel daar kwam doen. Um, maar het stukje wat kennelijk is blijven hangen, niet alleen bij jou, Jaat, maar ook bij meerdere die gisteren aanwezig waren, hebben we al wel gehoord... is van ja, Haarlem zegt dat ze het eerst vriendelijk wilden met koffie drinken... en uh, jullie wilden dat niet. Um, dat is niet helemaal waar. Maar, uh, misschien hebben ze wel eens een keertje uh, uh, gevraagd om koffie te drinken... op het moment dat we uh, druk waren met andere dingen. Mm. Vervolgens hebben wij met het bestuur van ZFM uh, geantwoord... van nou uh, zo zitten wij, kijken wij er tegenaan, tegen al dan niet samenwerken met HLM. fuseren is niet aan de orde wat ons betreft. En koffiedrinken kan altijd, dus kom vooral langs. Mm. Um, daar is nooit op gereageerd... En um, dat is in een wat ander daglicht gekomen... Um, ...doordat we ineens geconfronteerd werden met de vergunningaanvraag... ...ook van HLM 105. Hm. En je, je kunt je misschien voorstellen... Uh, ...ja, als je denkt uh, dat je de enige bent... ...en je moet er via de overheid achterkomen dat er nog iemand is... ...en niet omdat je mede-competitor het even meldt... Uh, luister ik ben ook in de wedstrijd... Hm. Ja, dat, dat, zet, dat, dat geeft een beetje een eigenaardige verhouding. Dat zet, dat zet het een beetje uh, onnodig uh, op scherp. Ja. Dus dat was de context uh, van, nou laten we zeggen, Q1 dit jaar. Nog een beetje pre-corona ook. Ja. Toen kwam die coronatijd. En toen kwam uh, uh, de uitzending, waar wij ook aan mee hebben gewerkt, van 19 hm. april. Hm. Wij werden daarvoor benaderd, van wil je meewerken... En toen dacht ik van... Uh, laten we dat gewoon eens doen. Als Haarlem niet bij ons koffie komt drinken... is het misschien wel een idee dat we eens in Haarlem gaan kijken... hoe, hoe, hoe het er daar... Uh, ja, van ja. Toe gaat. En het is voor het goede doel. Natuurlijk ja. laten we dat niet uh, vergeten. Dus uh, dat is geschiet. En eigenlijk uh, ging dat allemaal wel in paus en vree. En gisteren zaten we dan... voor het formele stuk... van, van de wedstrijd om de zendvergunning. Hm. En dan moet je wel... Uh, ...je verhaal goed op orde hebben. Ja. En ik dacht dat we dat als ZFN wel hadden. Dus ja. daar ben ik heel blij mee. Ja, uh, want uh, ja. de volgende stap is... Uh, ...na deze raadscommissie... ...dat het uh, in de gemeenteraad uh, terecht uh, gaat komen. Ja, precies. Dus uh, Kijk, weet je... ...het is een beetje als met een, uh, een voetbaltoernooi. Als je de halve finale wint... ...ben je die avond licht euforisch. Ja, ja. Maar, maar je hebt natuurlijk pas gewonnen... ...als je de finale hebt gewonnen. Ja. En de finale is niet de gemeenteraad. Eigenlijk was gisteren de kwartfinale... Ja. Uh, we zijn straks een hamerstuk in de gemeenteraad. Ja. De gemeenteraadsvergadering die is op 27 oktober. Ja. En uh, dan gaat dat positieve advies van de gemeenteraad... naar het commissariaat voor de media. Hm. En dat wordt de finale. Het commissariaat die gaat bepalen of we al dan niet de zendvergunning krijgen. En uh, ja... Jij bent hier de oudgediende toch? Dus ja. wat verwacht je van de... Nou ja, ik, ik, ik heb hier nog een oud-gediende... want Cor uh, Draaier uh, die is even tussendoor wel weg geweest. maar uh, die, heeft ah. ook, uh, die heeft ook een lange tijd uh, hier gepivackeerd. Oh, Absoluut. Ja, want goed. ik bedoel... Uh, wij denken dat... Uh, dat uh, ja, u moet wel van goede huizen komen... als commissariaat van de media... om een advies, een positief advies... van de gemeenteraad naast je neer te leggen. Dan moet je wel heel uh, zwaarwegende argumenten hebben, denk ik. Denk dat, ik. dat gebeurt gewoon niet. Nee, dat, dat, dat, dat lijkt mij ook. Want als, ik denk dat er dan hier in zand wordt een soort uh, hoekse en kabeljauwse twisten. En dan worden we gewoon het uh, dorp van Astrix en Obelix. Uh, waar we met vissen elkaar om de oren slaan. En als er gemeenschappelijke vijand komt, dan uh, staan we er uh, allemaal. En dan zeggen we opzouten. Dat, dat, dat, dat idee krijg ik dan. <lacht> dat is een beetje de beltvorming die ik heb uh, in, dat, in dat opzicht. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Cor? Nou, ja, we leggen gewoon een boot voor de kust. <lacht> Amfibie-tanken of wat is het? Amfibie-tanken, ja, ja, zoiets. Uh, even over, uh, nou ja, goed. Uh, je, je noemde ook uh, een, een aantal dingen waar, waar we mee bezig zijn. Uh, vind je dat belangrijk dat dat uh, gebeurt? Uh, dat, uh, dat er uh, altijd een beetje beweging in zit in een omroep? Um, niet alleen in een omroep, denk ik. Hè. Het is, uh, uh, ik vind het sowieso wel belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Mm. Uh, dat je blijft meedoen in de maatschappij, oog en oor hebt voor wat er gebeurt en daarop inspeelt. Mm. Um, ja, we zijn een lokale omroep um, in Nederland. En uiteindelijk, als je maar lang genoeg naar boven doorredeneert... kom je uit bij een ministerie en een minister. En daar um, ja, veranderen soms de spelregels een beetje en dan pas je je daarop aan. Mm. Um, ik denk dat wij dat heel goed doen, eerlijk gezegd. Ja. Want we hebben uh, ons eigen huis op orde. We houden dat op orde. We hebben oog voor de ontwikkelingen in de regio en in het land. En we spelen daar op in. En we verzetten ons daar niet tegen. Maar we omarmen het. En we geven er onze eigen invulling aan. We maken onze eigen keuzes. Een, uh, een duidelijk verhaal van je, Maureen, denk ik. Even, uh, ja, ja ik, uh, ik wil je nog even een compliment geven. Want ik heb natuurlijk gekeken op, de, op het tv-kanaal wat, uh, wat de gemeente dan uitzendt op internet. Jij deed alles uit je hoofd. Ja. En dat vond ik, uh, vond ik knap. Dat was een goed ja. verhaal. Het was niet uh, dat je naar woorden moest zoeken of dat je dan even de draad kwijt was. Uh, je kon het gewoon goed vertellen. En dat kwam heel goed over. We stonden hier echt met vier mensen stonden te kijken. Yes, yes. Een goed verhaal. Yes. <lacht> dus, uh, nou, compliment voor dat. Fijn te horen. Ja, wat ga je nu doen? Ja. Uh, <lacht> Aan de drank? <lacht> <lacht> nee, dat was gisteren. Ik, ik zal eerlijk zijn. Je komt dan thuis en uh, in dat kleine stukje van het raadhuis naar mijn huis barst de telefoon uit elkaar. En uh, er stonden ook vele glazen wijn uh, als emoticon bij voor Dus toen je de tijd dat je thuis bent, denk je, nou, dan ga ik dat inderdaad maar even doen. Dus mijn man en ik hebben uh, gezellig een flesje wijn gedronken. Maar ik ben nu gewoon aan het werk. Ah, uh, okay. uh, jullie proberen in te bellen uh, en ik ben ook uh, heel blij... Uh, jullie te woord kunnen staan, ja. maar je was net nog iets te vroeg. Ik zat gewoon nog in een vergadering. Oh, op dat kan die, ook oh, op die manier. Het, nou, ja. uh, dank voor de bijdrage in deze uitzending. Uh, dank dat ik jullie gast mocht zijn. Ja. En uh, nou ja, daar zal wat moois van. Ja, ja. Er, zal, er zal gerust een andere keer komen, denk ik. Absoluut. Goed. Dus um, ik ben er nog even bij. Ja, oké. Okay. Ja. We, we gaan weer verder, want anders, want het klokje van hogehoorzame tijd tikt en ik weet dat er ergens in Zandvoort nu ook al iemand staat te wachten van hé, hey, wanneer kom ik nou in de beurt? Dus, uh, dus ik uh, moet je gaan, uh, gaan afkappen. Dus dat, uh, dat is een beetje yes. oneerbiedig, maar ik, uh, ik doe het toch. Nou, dankjewel voor het gesprek en succes. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Okay. Hoi. What are you looking at? Een, uh, leuk verhaal uh, in het uh, programma, wat ik, uh, waar ik ook uh, mijn bijdrage mag uh, leveren op dinsdagmorgen met uh, Ger Loogman, uh, Tino Stuy en uh, Frank Badenkoper. Die, uh, die, die was op een gegeven moment een verhaal, uh, deze zich uh, de ronde van, uh, van een, uh, een een of andere gast die in België op een gegeven moment een nachtclub uh, bezocht. En uh, die was op een gegeven moment met een danseres in uh, bed uh, beland, en dat bleek Madonna te zijn, en dat vond hij tien keer niks. Ja, dat vond ik een heel mooie anekdote, dus en, uh, uh, ik, ik, ik geloof dat, uh, dat Stuin er mee gekomen is met dit, uh, met dit verhaal, maar goed, uh, het, het, het zegt iets over uh, van wat we dus op die dinsdagmorgen dan al aan het uitspoken zijn en op die dinsdagmorgen uh, was ik uh, gisteren bezig en uh, toen kreeg ik een app van Ede Boskamp, of het allemaal wat minder kon op de radio omdat hij bezig was met een artikel uit uh, te werken. Klopt dat, Mick? Ja, ik ben nog steeds bezig. <laughs> <lacht> alle schuld van, van, van die stuien die loopt <lacht> natuurlijk ja, uh, Mick want uh, jij hebt natuurlijk ook weer het uh, nieuwsoverzicht uh, door jouw uh, bril bekeken, uh, bij elkaar uh, gegaaid, uh, iets over subsidies aan orkesten, zag ik uh, dat je... Ja, ja, dat is, kijk soms is er nieuws en dan denk je bij jezelf het kan twee kanten op gaan, hè, hmm. in je hoofd, dan denk je in eerste instantie dat is totaal krankzinnig en dan denk je erover na en dan denk je van... ja, maar hadden ze het ook met dit gedaan. Weet je. Je, je komt er gewoon niet uit. En ik mm. zal vertellen waar het over gaat. Yeah. Het gaat over het, het Amsterdam Barok Orkest en Koor. Mm. Uh, de, die, die subsidie is niet gehonoreerd. En dat heeft te maken met het feit dat er in de organisatie... geen uh, uh, plaats is voor culturele diversiteit. Dus uh, uh, als er nou een... een, een, een, een een Turk of een, of, een, of een Marokkaan of een uh, Surinamer uh, daarin hadden geschoven dan hadden ze waarschijnlijk wel subsidie gekregen. Maar hmm. nou, eigenlijk is dat natuurlijk als je, als je het op de kever beschouwt is het natuurlijk krankzinnig. Hmm. He? Ja. Maar, ja zoals we nu tegenwoordig met elkaar uh, leven en met elkaar omgaan, zou je ook kunnen zeggen ja, er is wel wat voor te zeggen. Snap je? Dus ik ben er niet uit. Hmm. Het is wel nieuws vind ik persoonlijk en niemand heeft er bijna over geschreven. Nee. En uh, uh, ja, ik vind het wel, uh, wel een dingetje vind ik. Ja. Ja? Even om over na te denken. Want ja, het blijft natuurlijk. Weet je. Lastig, Jaap. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet. Uh, nee, nee ja, goed. Dat, uh, dat weet, dat weet uh, bijna niemand, uh, denk ik, uh, hierin. Het is een beetje ook een gevoelig onderwerp wat je, wat je aansnijdt, uh, sowieso. Want anders uh, dan, uh, weet ik wel wat. Uh, kan je weer voor alles en nog wat uitgemaakt uh, zijn. Maar eigenlijk moet iedereen gewoon gelijk zijn... en daar ook uh, gelijk naar worden behandeld, als ik het uh, zo uh, inschat. Dat is dat, mijn dat mening. Wel, dat, dat klopt wel, maar ja. uh, uh, het gaat wel om een soort levenswerk van ja. een aantal mensen, weet je. Ja, ja. En ja. dat, wordt, dat wordt nu natuurlijk nu echt gewoon de kop ingedrukt. Ja. En, en ja, weet je, laten we het maar over ophouden. Het is gewoon een nieuwsbericht. Ik ja. kan over de volgende dingen kan ik wat meer vertellen. Ja, uh, want uh, de jongste zoon van Toon Hermans is ook overleden. Gaby Hermans, ja. ja. Die is op uh, 64 jaar geleden het overleden en waarom ik daar uh, uh, uh, iets over wil vertellen is dat hij vroeger een, uh, een jeugdkameraad van me was ja. en een Zandvoort woonde ook op de ja. boulevard. Ja. De van Paulus Lood. Zeg maar zo tussen het in 2A. Van, dat was van mijn... Cadeauvader, uh, geloof ik. Cadeauvader ja. en mijn moeder. Uh -huh. En uh, zeg maar, uh, ja... Uh, de Loer is in, waar de Loer stond, weet je wel. Van Edo en, van Teterode. Ik, ja. Heel goed, heel goed. Ja, je kent je klassiekers. Ja, ik moet het ook wel. En, en, uh -huh. en, en, en daar, woonde, daar woonde Tony Hermans. Goede vriend van mijn vader, Hans Boskamp. Uh -huh. En uh, we kwamen er regelmatig. En, uh, en ja, toen... Uh, begon ik uh, te spelen met, uh, met Gaby En ik vond het een superleuke, aardige gozer. Mm. We zijn elkaar daarna uit het oog verloren. Hij is uh, uh, in zijn leven... eigenlijk een fotograaf uh, geworden... van zijn vader. Heel veel mm. meegegaan mm. met, uh, met optredens. En uh, ja, ze hadden eigenlijk... allemaal een beetje een rol in dat... In dat rondreizende circus. Want dat heeft hij ooit verteld. Hè? Mm. Ze woonden op, tot lange le op, op latere leeftijd... Woonden ze nog steeds bij elkaar. Mm. On, uh, onder, onder één dak. Hè? Mm. Bij... Uh, bij, bij uh, Toon yeah. in huis. Yeah. Maar heel apart is dat natuurlijk. Oh. En uh, ja, het uh, is, is toch wel triest, want 64 is jong. Ik ben, ik ben een jaar jonger. Yeah. Dat, uh, en, en volgend jaar is het mijn beurt. Yeah. En dan kan ik het liedje van, van, van de Beatles draaien, When I'm 64. Je kan het zelfs dit jaar draaien, want uh, beste vriend, ik ben van je bent een jaar in de war, uh, vriend. Ja, ik, uh, kijk, ja, ik, ik word 54, ja. dus ik denk van dat kan helemaal niet. Maar <laughs> dus... op, mijn op mijn leeftijd. Ja, uh, ik bedoel, uh, we schelen 10 jaar. Laat je niet horen, weet je wel. Zo'n <laughs> nee. Beatles, wil je dit jaar. When niet I'm horen. 64, dat is wel een hele goede. Die, die kunnen we natuurlijk wel gaan gebruiken op het moment dat jij in november uh, je uh, 64ste verjaardag uh, gaat vieren. 5 november op woensdag? Ja? Weet, weet ik niet zeker, maar ik ga ja, wel even kijken. Dan gaan we dit zoeken. Op. Ik, uh, ik heb hier de sidekick, Kort uh, Rijn genaamd, die gaat meteen kijken of op 5 november inderdaad op een. Uh, ja, dat zou zal, dat zal wat zijn. Nee, het valt op een uh, donderdag. Dat is even jammer, maar kan ik je. Dan kunnen wel, we alvast natuurlijk een dag voor mijn verjaardag, kunnen we het vast, dan heb je de primeur. Ja, nou ja, Feliciteer goed. Dat, die dat, die dat die lijkt die me die een goed plan, maar ik heb op 5 november natuurlijk nog wel alternatieve VM. Hé, hoe vind je die? Oh, alle, alle, alle kanten kunnen we op, ja. maar even om stil, we zitten nu heel erg te lachen. Het ja, want het blijft een natuurlijk goed. een... een... Maar, maar, maar het onderwerp is natuurlijk, ik, ik, ik schrok echt toen ik dat was. Want ja. ik dacht, weet je, toch een stukje uit mijn jeugd, hè? Mm. Dat, dat, dat is er, dat, heel gek is dat. Ik heb helemaal geen contact gehad de laatste decennia met uh, uh, Gaby. Ja. Ik had wel, op, uh, op Facebook had ik, uh, had ik uh, nog wat uitwisselingen met en dat vond ik wel leuk. Ja. Maar dan is er iemand er niet meer. En dat, dat voelt toch... Ja, weet je? Ja, je komt op een leeftijd uh, waarin je dat ziet. Ik bedoel, ik uh, las van de week ook uh, dat uh, een, uh, een, een, goede, ja, een goede bekende van mij... Hij was uh, collega bij mij bij het waterleidingbedrijf... en hij stond uh, op de tennisbaan stond hij, uh, af en toe nog wel eens even een flink balletje te slaan. Jan Bijman. Ja, die is ook niet meer onder ons. Dus, dus ik kom toch op een leeftijd van op een gegeven moment van Jezus... Uh, je ziet het uh, nu links en rechts uh, om je heen gebeuren. Dus daar heb jij ook mee te maken. En dat is bij jou is natuurlijk nog veel hard. erger. Ja, absoluut. En, en, en in feite, hmm? uh, en dan kom ik meteen op, op de volgende persoon. Hmm. Uh, uh, daar ben ik ook van geschrokken. Ja, tuurlijk. Uh, die van Hele uh, er niet meer is. En, hmm. uh, ja, ik, ik ben nooit zo'n grote Hard fan geweest. Ja. Maar als ik hem hoorde spelen, ja, dan, dan kreeg ik toch kippenvel. Ja. Want die man was zo ongelooflijk goed. Die Briljant! Was, vind was, ik. Was, die was nog veel beter dan menig geen dag, dat is ongelooflijk. Ik, ik zal je dat wel even sturen, want om, om, dat is het vervelende van die, van die, van die YouTube-URL's. Uh, mm -hmm. Die zijn afhankelijk zo ingewikkeld, die kan je niet op de radio vertellen. Uh, ja. Die ja. gaan naar Z VW, et cetera, et cetera. Dus dat is lastig, maar die man was zo ongelooflijk goed. En ik, ik, ik moet je dan eventjes een... een, een, een als je zoekt op YouTube... Ja. en je zoekt naar een, een video live from New Haven... Mm -hmm. dan zie je dus Eddie eh, eh, eh, een, een, een, een solo spelen. En wat je dan ook ziet, en dat is zo mooi... die man heeft daar zoveel plezier in. Je ziet er gewoon echt gewoon bijna van de grond komen. Mm -hmm. Dat is zo'n ongelooflijk mooi filmpje. Ik ga hem straks ook even delen op, op een Facebookpagina. Ja. Maar New Haven... Op YouTube Eddie van Helen. Oké. Okay. Dat moet je echt doen. Ja. En uh, uh, weet je, kijk, en dat is ook met Gaby was dat zo. Hè? Je kan nog zo rijk zijn, en je kan zo beroemd zijn, maar de Big C, en dan hebben we het niet over corona, maar over cancer, of kanker, hmm. die, die, die, die maakt geen onderscheid in mensen. Weet je? Nee, nee. Ik bedoel. Het, is een, het blijft een vreselijke ziekte. En ik moet toch een klein dingetje over corona zeggen. Als we zien dat er zoveel mensen... Wij hebben het altijd uh, over de buikgriep. Maar goed, jij mag het ja. daarover hebben. Prima. Oké, okay, ja. maar ja, nou, het, het, is gewoon, ja het, is, het, het bestaat dus. Ik noem het gewoon, weet je. Ja, ja. En als we het hebben over corona... dan zie je dus al die bedden die bezet worden. En dan lees je dus dat... Uh, ik laat het maar de grote kaar noemen. Dan zie je dat, uh, dat mensen met, met, met die ziekte... Uh, op een wachtlijstje komen te staan. En dan denk ik bij mezelf, eigenlijk is het natuurlijk bespottelijk. Want het is. Ja. Nou ja. Je, Groot, we uh, gaan we ja. hebben veel van corona. Niet doen, niet doen. Kijk, luister. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb gevraagd aan je of je een. een, een, een waar, uh, van voorkomt, waar Van Helen in voorkomt, hè? Waar Van Helen in voorkomt. En het is ook weer. Dat nummer wordt echt... Ik, natuurlijk. Kijk, je kan Michael Jackson... <laughs> het nummer van Michael Jackson is een nummer van Michael Jackson. Ja. Maar dit nummer is ook van Eddie van Helen. Ja, ja, sowieso. Je hoort ook vlak voordat hij die, die gitaarsolo inzet... hoor je op een gegeven moment ook het daadwerkelijke kloppen op een deur. Dat hoor je ook echt. Dat, dat hebben ze ook helemaal uitgezocht. Ja, Gerard Ekdom heeft dat geloof ik helemaal uit en daarna uit lopen zoeken. Maar daar, en op het moment dat er op die deur geklopt wordt... die, die deur gaat open er zit van Helen die gitaarsolo in. Dat is bij dit nummer het Luister, geval. Uh, Quincy Jones heeft tegen hem gezegd van wat gaan we doen? Uh, ja? Ja. En uh, uh, in een half uur stond het erop. Ja, dat geloof ik graag. Uh, Onvoorstelbaar. Ge geeft ook al, al meteen aan hoe producers en hoe vaklui uh, werken in dat, dat, dat opzicht. Ja. ja. Uh, je hebt het erover. Michael Jackson en Beat It. I know how it can be in this cold living there's a woman sitting looking up at the sky She's taking pictures of the moon's eclipse in her white bathrobe in a dreamlike glow and she doesn't notice me watching her hide implicitly underneath the shiny stars Here we are two perfect strangers in our breathing space suits spin round on a giant rock floating in a nothingness to watch should it cast a shadow into oblivion Call of all existence This is why we're here This is why we're here Why we're here van uh, Ruud Hameling. Daarvoor Never Leave You van de jarige sterren En daarvoor Beat It van Michael Jackson Het is uh, tijd om op te krassen want, Ja, uh, It Beat ja, ja, het was wel even leuk dat jij er ook even bij... Uh ik heb maar niks gezegd, man. Uh, nou ja, uh, datgene... Je wat bent alleen maar een het lullen, man. Je je ja, nou, ja, goed. Uh, s, s, ja, ik bedoel, uh, ik heb ook een uh, volle agenda wat, wat dat er gaat. Het uh, volgende <toss> nummer kan ik helaas niet uh, helemaal uitdraaien. Dat vind ik wel uh, jammer. Uh, Weldering, uh, de stem uh, van Ja, Dat doet komt omdat je te veel praat. Ja, ja goed. Uh, die doet mij denken aan uh, deze dame. Visualize van Linda Kreuzer. Ik ook even dat je er toch even nog bij was, uh, vriend. Ja, graag gedaan, ja. ja. En, Als je uh, dus een keertje alleen zit en je hebt behoefte aan gezelschap... Ja, ja, ja, ja, ja. dan stuur me maar een appje. Als je dat kunt, hè, want ja, je hebt wat problemen met je Facebook. Maar dan kun je me gewoon een appje sturen. Misschien moeten we maar eens telefoonnummers uitwisselen. Want ja. we, we kennen elkaar nu wel 40 jaar en we hebben ja. nog steeds niet elkaar... Het telefoonnummer. Goed, we stoppen ermee. Morgen is er weer een dag. Dag. Dag. Dag. Take your time Take his hand and let him guide you one more time